Jeroen van Kamp met het NLW journaal De burgemeester van Charlottesville. Nee. Hij zei dat Trump extreem rechts nadrukkelijk het hof heeft gemaakt... tijdens zijn verkiezingscampagne. Door ultranationalisten en racisten niet te veroordelen... heeft de president een klimaat geschapen... waarin groepen die tot dusver in de schaduw moesten blijven... een reden kregen om in het daglicht te treden. Dat zei hij tegen de nieuwszender CNN en NBC. Rechtsextremistische betogers trokken gisteren naar Charlottesville... en raakten daar slaags met tegendemonstranten. Een man van twintig greep met zijn auto in op de menigte... Een vrouw van 32 kwam daarbij om het leven en zeker 19 mensen raakten gewond. Bij een evenement voor motorrijders in Amsterdam heeft de politie meer dan 200 boetes uitgeschreven. De bikers deden mee aan een motortocht die begon in Nieuw Sloten. Na een oproep op Facebook kwamen er zo'n duizend motorrijders op af. Volgens de politie maakten de deelnemers zich massaal schuldig aan allerlei overtredingen, onder meer het rijden door rood licht en het blokkeren van kruispunten. Tientallen agenten fotografeerden en filmden de overtredingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is tot dusver niet op de hoogte gesteld... van de arrestatie afgelopen week van een Turkse Nederlander in Ankara. 24-jarige man werd aangehouden na een bezoek aan een voetbalwedstrijd. Over de balustrade van het stadion hing een spandoek met een politieke boodschap. Turkse autoriteiten zeggen dat hij behoort tot de groep die het spandoek heeft opgehangen... en beschuldigen hem ervan steun te betuigen aan terroristen. Zijn broer zegt op Facebook dat hij helemaal niet wist wat er op het spandoek stond. Bij een aardverschuiving in het noorden van India zijn vannacht twee bussen en een motorrijder meegesleurd. Er zijn zeker 45 doden gevallen, maar gevreesd wordt dat dat aantal nog verder oploopt. Eén van de twee bussen is ruim twee kilometer meegesleurd door een molle stroom. Het weer tot besluit, het wordt ofwel droog en verder zijn er flinke opklaringen. Komende nacht is het licht of half bewolkt en kan hier en daar wat mist of nevel voorkomen. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het een graad of 23.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 Oh.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 door een steen, toen u zich gaf, verworpen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam u te straf, en dacht aan mij, meer dan Zich had, orpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid na een de straat. En dacht aan mij meer dan. Lopen op het water. De oceaan is breed en die U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En.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 This morning.